Dikter Hark met het NOS-journaal. Frankrijk en Duitsland trekken hun burgerpersoneel uit Kabul uit vrees voor geweld tegen mensen uit NAVO-landen. Het zou gaan om enkele honderden mensen. In Afghanistan zijn al een week lang gewelddadige protesten tegen de verbranding van Korans op een Amerikaanse militaire basis. Gisteren besloten de NAVO en Groot-Brittannië al hun burgerpersoneel tijdelijk terug te trekken.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 Koploper PSV heeft in de eredivisie goede zaken gedaan. In Eindhoven werd Feyenoord met 3-2 verslagen. Toyvonen en Mertens zetten PSV op een 2-0 voorsprong. Maar door twee doelpunten van Fernandez kwamen de Rotterdammers op gelijke hoogte. Vijf minuten voor tijd besliste Labiat de wedstrijd. In Rotterdam won Ajax met 4-1 van Excelsior. FC Twente tegen FC Utrecht werd 1-0. En het topper tussen aanzetten Heerenveen is een, net een uur bezig. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Knop het Watergaasmeer en Muiden 5 kilometer. En op de A2 Amsterdam Utrecht tussen Breukelen en Maarse 3. Dat komt door werkzaamheden. Bij Amersfoort is er een ongeluk gebeurd op de N226. Daarom is de weg in beide richtingen dicht tussen Woudenberg en Leusden.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 Want uh, Mumford and Sons, Milo en Sella zijn ook toegevoegd aan de line-up van uh, Rockwechter. Dat maakt de uh, organisatie uh, bekend. Ook uh, maakten ze vrijdag uh, 26 nieuwe namen bekend. Waaronder ook de Cooks en James Morrison. Eerder werd uh, bekend dat onder meer... Snow Patrol, Red Hot Chili Peppers en Elbow... Op het podium van Rockwechter staan. Binnenkort worden nog meer artiestennamen onthuld. Het festival duurt van 28 juni tot en met 1 juli. Wat een naam, hè? Snow Patrol, Red Hot Chili Peppers...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 Meer informatie vinden op de site van Mojo. De laatste keer dat hij in Nederland was, was uh, trad hij op vant, uh, met zijn Good Evening Euro Tour. Dat was in, uh, in de Arnhemse Gelderdoom. En uh, de voorverkoop voor het concert gaat uh, 24 maart van start. Nou, het is zover in muzieknieuws. Ik hoop dat je een stuk wijzer bent geweest. Dat je vandaag uh, weer even kan zeggen aan de eetafel. Hey, weet je dat Madonna nog een tweede concert gaat geven? Is dat even leuk? Tweede uur Entertainment View, straks Popster Henry, wat is er gebeurd op showbiz nieuwsgebied. En zometeen, alle campagneliedjes van Obama zijn nu te zien in een handig overzicht op Spotify. Heb je hebt het al gehoord? Obama ook, heeft het ook gezongen. Tijdens een bij zijn persconferentie hij zong namelijk een nummer van L. Green. Nou ja, later meer erover. Oh, hit it a lick one time, stick. Huh. Huh. Helaas, vorig jaar mei overleden. Jill Scott Heron. Samen met Brian Jackson, de Baddle. En in uh, 1981 heeft hij een uh, tournee gedaan met Stevie Wonder. En weet je wie die verving? Bob Marley. Goed liedje, zegt de Battle. Jill Scott Heron bij uh, Entertainment For You. Hey, Obama, ik ben benieuwd.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 Uh, bijvoorbeeld Ray LaMontagne <middels>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 Samen met Rihanna is dit... ...Princess of China. Zometeen popster Henry... ...hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd... ...op showbiznieuwsgebied nieuwsgebied. Je hoort het na, de Studio Killers. <middels> Henry. Met Popstar Henry. En het is weer zaterdag rond half zeven. Dat wil zeggen dat het tijd is voor Popstar Henry. Ja, goedemiddag allemaal. Goedenavond eigenlijk al. Goedenavond. Uh, lekker koud jongens. En een Prachtig uh, prachtige winterdag geweest vandaag. En, uh, ja, het is jammer dat het afgelopen is. Hè. Heb je nog geschaatst? Ik heb helaas niet kunnen schaatsen, nee. Oké. Okay. Uh, nee, ik heb mijn schaatsen die, uh, die ik kan nergens meer vinden. Dus <laughs> ik heb dit helemaal andere meer te kopen dan voor één dag. Dus, maar het was een geweldige dag vandaag. Hè. Ja,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 Goed jongens, daar, daar bellen we natuurlijk niet voor, hè, voor het weer. Daar kunnen we straks altijd nog even over hebben. Maar we hebben nu weer wat shownieuws voor jullie allemaal, natuurlijk, hè. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik heb in ieder geval nog een. Uh, ja, een hele, hele. hele, hele, hele lullig eigenlijk voor Henny voor Huisman. Ja. Want, uh, ja, zijn dochter is weer thuis. En uh, niet dat zijn dochter zo, lekker, zo graag thuis komt, dat, daar gaat het niet om. Maar, uh, ja, de, ja, de man van. Uh, van Lopke, de dochter van Henny. Eh. Uh, ja, die is weer thuisgekomen met ze ruzie heeft met, uh, met, met de man. oh Dus die hebben een groot, hoogslopende ruzie. En uh, ja, Renny Ruizman zelf zegt ook, wat een kleine ruzie. Hij zegt hier van, we leven in een, van een nachtmerrie die geen enkele oude gehouden Ja. Ja, ja. En Loppie wordt uh, meermalen bedreigd en gekleineerd. en uh, ja. zegt op een moment ook van, ja, ik had, uh, ik, had, uh, ik had inderdaad Renny toch die ellende willen besparen. Maar ze kon inderdaad uiteindelijk niet meer uithouden. En Glit, uh, die drinkt nogal veel. En uh, als hij weer gedronken heeft, is hij agressief. Okay. En, uh, ja, ze is zo bang van hem geworden dat ze op de bank ging slapen. <laughs> en de liet ze openstaan, dat ze, so. ze snel in de buur kon vluchten. Ja. Maar goed, ze, ze, de man wie ze op geweest, zegt ze, die heeft zich op als een tiran. Oké. Okay. Nou goed, ik, ik kan er natuurlijk niet over oordelen wat er precies gebeurd is. Ja, dit, dit is dan, als het zo gaat, dat de ruzie uit de aard en uh, dit soort dingen, dat dan zijn we beter weglezen natuurlijk. Hè. Ja, tuurlijk, logisch. Dus, ja, nou, het lopenste tegen Hennie dan zit er natuurlijk wel mee. Maar uh, ja, goed, uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel leuk dat je dochter weer thuis zit. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je ja, weer stuk privacy kwijt bent natuurlijk, hè. Ja. Maar goed, we wachten wel eens af hoe het verder gaat lopen. In ieder geval, uh, ja, ik zeg heel veel sterk tegen die daar, hè. Yes. Goed, we hebben nog wat ander nieuws, hè. Uh, ja, de zanger Rienus, die kennen jullie waarschijnlijk dus ken allemaal nog wel, hè. Tuurlijk kennen we Rines. <laughs> ja, de zwakbegaafde zangeruitdracht. Dat <laughs> zou je uh, niet zeggen, de... hè, zwakbegaafd. Wat <laughs> zeg je? Dat zou je niet zeggen. Ja, nee, sorry, sorry, het valt helemaal niet op hè nee, <laughs> Maar die gaat trouwen, ja! Gaat trouwen. Ja, ja. Ja, ja, ja En dan hoeven ze in ieder geval De, de, de, de scooter niet, me, de, niet meer uh, Op een gegeven moment bij me te laten staan Dan kunnen ze samen op de scooter gaan natuurlijk Ja, heel slim Ja, ja. ja en Debora die zegt van ik wil trouwen Een gouden trouwjurk, maar goed zijn paarden en een baby <laughs> Een baby? Ja, ook dat nog Zo, dat moet je, je nagaan de... wat er dan uitkomt ja, wacht, oh. Laat dat maar even zitten Wanneer <laughs> die meneer zijn trouwens nog niet zeker En dan dat. dat moeten we ook maar afwachten natuurlijk En heb je het gehoord dat ze in een nieuwe clip van Don Diablo zitten? Ja, ja, ik weet niet wat ik hiervan moet denken allemaal maar, <laughs> ja. ja, ik vind het Ik, ik vind het een beetje, een beetje uh, ja, Niet leuk mee worden, laat ik het zo zeggen nee. dat, dat je zo uh, zoiets doet weet je wel met, met een verslagbegaafde persoon ja. Dat is allemaal wel leuk en aardig Maar uiteindelijk moet het ook een keer op zijn met die flauwekul Ja, ja, ja, zeker dit, dit, dit gaat een beetje ongein worden. En dit is op een gegeven moment uh, begaafde figuren uh, neerzetten en dan, oh, oh wat zijn we van Wat leuk. zijn we, ja, vind ik ook, Jan. Dat moet ik hier ophouden. Maar ja. Ja, goed, wachten we wachten even af hoe het verder gaat. Um, uh, nou ja, ik heb zomaar gedachten over. Hè? Ja. Ja, en dan, uh, ja, het vak van misdag daar gaat ook niet over, Roos. Heb je dat gelezen? Nee, vertel. Ja, John van Heuvel, die uh, had opnames in OS, wordt um, uh, nieuw recht programma rechtgezet. Ja. En werd toen aangevallen door een vrouw. Oh! Ja, hij was inderdaad in een wijk in OS waar de mensen niet zo gecharmeerd zijn van cameraploegen en mis de Nee. En uh, toen hij een uh, vrouw een vraag wilde stellen, kreeg hij op een gegeven moment de volle laag. Zo. Dat dus gelijk kraat boef. Dus maar dus, uh, was, zei, was het alleen ja. omdat hij een camera had of um, was, was, was, was hij bekend voor die vrouw? Ik heb geen idee, oh, nee. ik, ik moet hem toch een keer vragen, maar goed. Ja, we bellen hem wel binnenkort. Hij zegt, dat is natuurlijk best lastig, want je, laat je, natuurlijk, want je gaat natuurlijk nooit de vrouw slaan bij die van, maar... Nee, natuurlijk. Uh, hij heeft er zelfs nog eentje gekregen. Zo. Dus, uh, maar ja, zei ondanks het feit dat het programma iets zonder risico's, is, dus zegt hij ook, dan... Uh, hij heeft er nog steeds ontzettend veel plezier in. Ja, het is een zwaar programma om te maken, maar het is gewoon ontzettend leuk. En, uh, en dat is natuurlijk ook spannend. Ja. Ja, in het programma daar gaat, uh, van de die gaat op uh, acht, acht leveringen uh, worden uitgezonden op oplichters op, op, op en malefiede bedrijven en internetfraudeurs En uh, zelfs die bij overheidsinstellingen en grote ondernemingen die burgers proberen af te boeien. Dus uh, okay. ja, daar komt er een heel spannend uh, programma op. Ja, ja, spannende televisie. Ik ben benieuwd. Ja, zeker weten. Ja goed, en dan uh, ja, André Reu, die is weer uit balans. Hè? Is dat uh, zo? Ja, die heeft een virusinfectie opgelopen waardoor hij uh, ja, in uh, lastig van hypervisie en zijn evenwicht niet kan houden. En hij, ja, hij kan bijna bij niks aan doen dan het bed blijven liggen. Zo. Ja, goed, dat ja. heb je wel eens bij virusinfecties. Dat Komt... kan inderdaad op je hypofyse werken. Door je evenwicht je e op een te houden en dan, dan moet je gaan liggen hè. Komt dat denk je omdat hij te hard werkt? Uh, nou, ik weet niet of dat het met elkaar te maken heeft, maar ja, een virusinfectie, dat is natuurlijk iets anders dan hard werken. Maar uh, misschien, misschien heeft het ook wel met elkaar te maken. Is dat best kunnen? Ja. Huh? Goed, ja, en dan hebben we natuurlijk onze. Onze talentenjacht is deze week gehad. De ja. winner is, uh, ja, ik heb gelezen dat ze weer uh, in een stijgende lijn zitten. Oh, hoeveel kijken? Ja, dat ja, was het vorige week 642.000. En afgelopen ja, donderdag is het maar, uh, liefst gestegen naar 813.000 kijkers. Oh, oké. Okay.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 hij zegt van, ja, we zijn eigenlijk alleen maar goede, hele goede vrienden. Uh, ze mag me graag. En uh, we vinden het leuk om naar Londen trappen en te feesten. Ja, ik denk het ook, dat het gezellig gezelliger zou zijn met Perf Hilter natuurlijk. Ja. En uh, ja, als het überhaupt nog wat wachten in de toekomst, we zullen afwachten. We zullen het zien, zeker. Maar dat is dan weer voor de volgende keer. Ja, ik ben benieuwd. Ik hou het die denk ik wel op de gaten van jullie. Heel goed. <laughs> Goed, ja, jongens, dat blijft voor mij niks anders over dan. En uiteraard, ik wil thuis uh, jullie allemaal een ontzettend fijn weekend wensen. Uh, dat het we maar gauw weer uh, zonnig mag worden. Dat er we weer uh, heel veel toeristen komen door dus Zandvoort. En dat we weer uh, lekker in de zon kunnen liggen. Nou, top. Henry, dank je wel. Een heel fijn weekend, hè? jullie ook een heel fijn weekend. Uh, graag de volgende week weer. Hè? Hoi. Hoi, Toi. You know, I was, I was wondering, you know, you keep on because the has got a lot of power, in. It makes me feel like... That. It, it makes me feel like... That.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 Okay, bye. Yeah. En dan heb je het allemaal. <laughs> en uh, Mystery Guest komt er ook En uh, de presentatie is uh, Door een echte Amsterdammer Henk Naber Wordt het gepresenteerd in ieder geval okay. Wilt u kaarten kopen? Dat kan natuurlijk hè. Dan moet je die wegklikken Dat is uh, via www.adam-live.nl www.adam-live.nl Daar kan je kaartjes En alles via c Vindt dus plaats op 2 maart 2012. Avond is 7 uur. Kaartjes kosten 25 euro. www.adamlife.nl. Ga lekker eens leuk om, uh, om even Sasje Brouwers te draaien. Ja. Vaak aan de lijn gehad, in de studio is er langs geweest. Ja. Daarom Sasje Browse naar single Jij bent de liefde van mijn leven. I'm <laughs>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 is.